Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. MBO-opleidingen in de zorg en techniek moeten goedkoper worden. Er zijn te weinig jongeren die voor zo'n opleiding kiezen... terwijl er superveel mensen worden gezocht in die sectoren. En daarom moet het collegegeld omlaag... staat in een advies aan de onderwijsminister dat het AD heeft gelezen. Het is nu iets meer dan 1200 euro. De vakbond voor MBO'ers vindt het wel jammer... dat het alleen over zorg- en techniekopleidingen gaat. Het is belangrijk dat wij als Nederland... Elkaar waarderen als mens, los van niveau of opleiding. En ik denk dat we daar naar moeten kijken. En natuurlijk is het verlagen van collegegeld altijd welkom. Maar doet het dan voor elke mbo-student. Minder collegegeld is niet genoeg. Er moet ook meer waardering komen voor het mbo. Vandaag rijdt er voor het laatst een busje door het land... voor een suicidepreventie-roadtrip. Al, he, al de hele week rijdt Stichting 1 in 3 langs plekken... om te praten met hulpverleners... en mensen die te maken hebben gehad met zelfdoding. Wat heel erg belangrijk is, en dat is ook een van de redenen... dat wij die roadtrip doen, is dat we samen optrekken... in het voorkomen van dit leed. We doen het met z'n allen. Het zegt iets over hoe wij met elkaar omgaan... welke gesprekken we met elkaar voeren... hoe hard we ons interesseren in de ander en ook bereid... Zijn om die te helpen. Ze hopen dat het door de roadtrip gemakkelijker wordt om over suïcide te praten. Maak je je zorgen om iemand of denk je zelf aan zelfdoding? Je kan met de organisatie 113 chatten op hun site of ze bellen via 113. Een Nederlands vrachtschip is vanochtend voor de kust van Denemarken op een ander schip gebotst. Ze waren op weg van Antwerpen naar Noorwegen toen ze in een storm terechtkwamen. Niemand raakte gewond. De bemanningsleden moesten wel overboord springen... maar zijn gered door een helikopter van de Deense Marine. En klotsende oksels voor Avrojack gisteravond. Hij landde met een privévliegtuigje op het vliegveld van Antwerpen. Maar dat ging niet helemaal goed. Het toestel kon niet op tijd remmen en schoot van de baan. Volgens Vlaamse media is er niemand gewond geraakt. Het weer nog, nu nog bijna overal droog en af en toe zon... maar vanmiddag zijn er weer pittige buien met mogelijk ook onweer. Het wordt een graad of 19. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Er is nog niet zoveel aan de hand op de weg. Het verkeer rijdt langzaam op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... tussen Hoofddorp en Hoogmade, 6 kilometer. De vertraging is maximaal 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. ...is zin in ZFM. CSM. Met nu jouw keuze ZFM. Het was voor mij de mooiste uit mijn klas. Jij kon mij raken met je lach. Weet je nog, de wereld leek heel even stil te staan. Wij met z'n tweeën konden alles aan. Het voelde zo fijn met jou. Jij kon lopen over water, raakte de wolken aan, kon nu er een beetje dwalen, wij kwamen altijd aan. Jij kon zwemmen op de golven, jij zomer er dwars doorheen, en als niemand mij zag zitten, liet jij mij nooit alleen. Het kon jou echt niet schelen, waar ik geboren was, de wolkenjongen. Mijn ziel zat die zo spontaan genas, ja. Ik wilde bij jou horen, ik wilde bij jou zijn. Jij liet mij weer geloven, ook al was jij nog zo klein. Weet nog, de eerste keer dat ik jouw hand vast had En heel de wereld om mij heen vergat Ik was schreeuwen van geluk Weet je nog, toen jij vertelde nooit meer weg te gaan Het leven is zijn eigen weg gegaan ik mis je nog elke dag. Jij kon lopen over water, raakte de wolken aan. Kon nu de je te wij kwamen altijd aan. Jij kon zwemmen op de golven, jij zong er het was doorheen. En als niemand mij zag zitten, dan liet jij mij nooit alleen. Het kon jou echt niet schelen waar ik geboren was.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 luisteraars, mag ik jullie voorstellen? De Ron. De Ron. Ja, Ron Kippensluis, maar de Ron. So, de okay. ja. Ik vond het prachtig. Ja, ja. ja, heel in, ja. Is het nou zo dat uh, de, de Nederlandse tekst... is die, is die uh, een beetje overeenkomst als de Spaanse tekst die erachter schuilt? Ja. Heb je, heb je geprobeerd om dat een beetje te vertalen? Of nee, zo, hoe is ik heb de tekst niet geschreven. Luisteraars, dat is van... ik moet eerst even zeggen... dat Carl uh, Schuiveling... Ja. Is, die is verantwoordelijk voor de, ja, voor de tekst van het, van het liedje. Ja. Carl, uh, uh, wat ik al vroeg... Uh, hoe kon je die woorden kiezen? Want, het verhaal gaat... Ja, uh, zo, Ron heeft een zwager en die ging ieder jaar naar Spanje toe. Ja, ja. gaat ieder jaar. En ja, hij gaat nog steeds. Ja. En ja. in het dorpje ja. was een kroeg. Ja. En ieder, als de kroeg sloot, ja. dan zong die man in Spaans dit ja. nummer. Ja. Dat was Spaanse tekst. En Henk, die heeft een Nederlandse tekst opgeschreven. En die dacht: Nou, weet je, als ik nou volgend jaar weer in het dorp terechtkom, ja. dan ga ik dat nummer in het Nederlands zingen voor hem. Ja. En hij kwam bij die kroeg terecht. En die was gesloten. Hij ja. was failliet, die knaap. Dus oh. dat nummer is er nooit nee. toegekomen. En toen dacht ik, nou, dit is wat voor mijn zwager. Die kan het ook mooi gaan zingen. En zo is het gekomen. Okay. Maar jij hebt het dus niet geschreven, dit nummer? Nee, dit? ik heb het niet okay. geschreven, dit nummer. Maar ik heb wel de muziek erbij gezocht. Want hij had dus alleen uh, dus de tekst ja. en de muziek. Ja, hij, hij dacht naar... Zoiets van dit nummer. Ja, ja, ja. En toen heb toen Ja, dat, zoiets... moet, dat moet dan metrisch wel klopt natuurlijk. Ja, en daar zijn we heel hard aan gaan werken. Om dat leuk bij elkaar te krijgen. Ja. En toen uh, zijn we met z'n drieën gewoon in de studio ingedoken. Ja. En nou... Maar allemaal op eigen initiatief? Allemaal op eigen Eigen initiatief. kosten? Ja, allemaal eigen kosten. Ja, ja, voor de luisteraars dat kost een hele hoop geld. Ja. Als je een studio wil huren? Nee, uh, de studio is ons eigendom. Is jullie eigendom? Ja. Oh? Ja. ja. Oh. Kijk. Ja, dat ja, hebben, we, hebben wij ook. Maar dan kunnen Bolle. wij ook wel een keertje naar de studio komen, toch? Ja, maar dat is ja, wat maar jij lang. bedoelt. Ja, ja kom met drieën gewoon uh, gezellig langs. Ja. Wat jij bedoelt, dat is een zonnestudio, ja. dat is een ander. Ja. Ja, ja, ja. Maar de, uh, ja, kijk, als jullie uh, uh, zes scoren met, uh, met zaken, dan, dan hebben jullie ook een bruin leven. Dus dan is die Zonnestudio uh, niet meer nodig. Uiteindelijk, nee, ik heb ook nee, echt niet meer Nee, ik vind het echt mooi, maar, maar uh, heel wonderlijk dan hoe dat, dat er te is. Want voor de luisteraars, metrisch, dat betekent dat als je een bepaald ritme hebt... en je hebt een melodie, dan moet die tekst ook ritmisch in, dat, in die melodie... Het, passen. Klopt, ja. uh, het klopt precies. Het klopt nou, ik had echt. ongeveer 40 ja. Spaanse nummers ja. had ik mee ja. op vakantie ja. en de tekst. Ja. En toen ben ik gewoon op het strand gaan zoeken wat, wat past nou een beetje. Ja. En dit liep het mooist. Ja. Nou, en toen. En, en zo, is, zo is het begonnen. En zo is begonnen. Maar het was niet uh, het einde, want het heeft voortgang gevonden, jullie ja, nou, samenwerking. En ja. ik ben eigenlijk heel trots op Ron dan: ja. hoe die dit ook kon zingen. Ja. Zo. Want, Ron, uh, even over jouw uh, voorgeschiedenis ja. uh, als het om zanger gaat. Hè. Jij zong een repertoire van. Uh, wat iedereen eigenlijk. Uh, alle Nederlandstalige zangers doen. Ik, ik heb wel eens laten vertellen. Een, een, een, kennis van mij die zat op een camping in Voorthuizen. Ah. En die, uh, in een cantine uh, kwamen dan uh, in het weekend uh, zangers. die uh, allemaal Nederlandstalig repertoire zongen. En dan viel het haar op dat een hoop van die zangers. Zaten allemaal dezelfde orkestband. en die zongen ook allemaal dezelfde liedjes. Uh, maar he, he, week jij daarvan af? I nee. Niet. Dus jij hebt ook eigenlijk dat, dat werk gedaan? Ja, ja, ja, in principe wel. Je, ja. heb, je hebt een prachtige stem. Maar het is, het, is, het is leuk als je natuurlijk eigen dingen... ja, uh, nou ja daar zijn we nu ook mee bezig. Natuurlijk. Ja, ja want onder, dan maakt. onderscheid je ja. je ook. Ja, ja, ja. maar dat willen ja. we ja. ook. ook. Maar uh, Karel, heel wonderlijk uh, complimenten voor de keuze van jouw uh, melodieuze ja. repertoire. Want ja. dat is heel bijzonder, vind ik. Ja, dat is, is zeker bijzonder. De gitaar, de gitaar waar ik deed mij een beetje denk aan... Uh, José Garcia, bijvoorbeeld het nummer Heartbeats. Exact ja. dezelfde klank. Ja. Ja. Ja. Dit is gewoon, het maar, ja, het als... sluit ook perfect op elkaar aan gewoon. Want dat ik heb ja. het waar, die, die orkestbanden dan. Hè? Ja. De, uh, en, daar moet je dan voor betalen waarschijnlijk. bij BUS Nee, uh, we hebben het zo gedaan. Uh, ik, ha ik, had die, ik had die muziek. Ja. En we hebben toen uh, bij IMAI hebben geregeld dat hij het goed vond uh, dat wij dat gingen zingen. Ja. Dus dat betekende dat we dit in het Engels moesten weer terugvertalen en in het Spaans. Ja en dan naar hem opsturen... en dan krijgen we van EMA IMI de... Okay. goedkeuring om ja. het uit te brengen. Okay. En zo is, we gaan. Nou, is ja. het gegaan. Maar goed, het Heel, heel ja, wat administratie, ja. administratie maar... Het ja, maar dat maakt niet is. uit. Het is, wel, uh, ja, het is wel hartstikke goed. Maar als je nou zou zeggen bijvoorbeeld van... we hebben nog een nummer en die ja. willen we... die willen we gewoon graag laten horen. Nou, dan we heb we je nu hebben de kans, hè? He? We hebben nu een nummer... Uh, dat heet Net of Ik. Dus dat is het tweede nummer. En dat het is hetzelfde. Dat is ook door zijn zwager geschreven. Ja. En daar heb ik ook weer de muziek bij gezocht. En dat, dat is dus ons tweede nummer geweest. Ja. Net of Ik. Wat hetzelfde is geweest. Daarna zijn we helemaal voor onszelf begonnen. We dus ja. hebben echt alleen de muziek laten maken. De tekst. Ik zal het nummer gewoon instarten. en ja. De luisteraars laten ja, ze ja. gewoon ja. eventjes aan het woord. En, uh, het is ook een heel uit, mooi rustig nummer. Ja, daar gaat het uiteindelijk ja. om. Ja. Uh, ja. nee, ik kom hier ook voor mijn rust, moet ik je wel zeggen. Wat kom je dan? Dat ik hier voor mijn rust kom ook. Voor je rust? Dat weet je toch wel. Hè? Ja, je om, elke week kom ik voor mijn rust hier. Ja, ik ook. Alleen het lukt niet gewoon. Okay. Ja, maar, maar, maar rustig nou. Het is net of ik met een ander ben gaan wonen. Je bent nog hier maar jouw hart al lang niet meer. Ik weet het wel. Je hoeft niets uit te leggen, maar het wordt. is natural Ik er zelf ook een beetje dromerig bij, willen. Want het klinkt allemaal heel uh, imposant, vind ik. We laten de mannen zelf even vertellen hoe dit nou allemaal weer uh, tot, tot stand is gekomen. Ik denk dat dat het makkelijkst is. Ja. Ja. Jongens, nou, steek, van wal. steek ja, van wal. Nou, dit is dus het tweede nummer wat door Henk Joop, de zwager van dat Ron, is van geschreven. Ja. Ja. Ja, en waar we weer de muziek van bij hebben gezocht. Ja. En dat we dachten, nou dat past. En hetzelfde concept als het eerste nummer. Dus we gaan de studio in, we gaan het proberen hoe het loopt. Nou, toen zijn we weer uh, een studio ingegaan ja, ja, ja. en opgenomen. Ja. Nou, en het werd weer een heel mooi nummer. Ja. En daar was Henk ook bij, toch? Er om was te Henk te ook bij, ja. ja. Om te kijken, toch, van, hij heeft daar ook een bepaalde visie over. Dat ja. kan je beter zo zingen, want dan kan je beter zo zingen. Nou ja, goed. Met het advies van Henk. En dan ja. We zoeken wel altijd een studio waar een uh, muzikant dus achter de knoppen zit... Ja. om ons een beetje te wijzen. Van, feedback, dat die producer. ja. Om ja. ja. ja, ja. feedback. Ja. Ja. feedback te geven. ja. ja. Ja. Ja, ja, nou ja, dat is het, het, het producer van muziek. Dat is ja, een vak apart ja. Ja. ja, ja. Kijk, ik weet precies hoe ik het wil hebben. En, uh, wat je ik bent eigenlijk stiekem een beetje zelfs. Ja, ja, ja, maar zo, zo, ja. zo voel ik het dan ook. Want ja, ja. Kijk, ik wil het niet anders. Nee. Want je hebt die teksten voor je. Ja. En dan denk je, zo moet het lopen. Ja. En op een gegeven moment dacht ik, ik kan mijn eigen teksten wel gaan schrijven. Ja. Nou, En toen kwam er dus een verhaal. Ik zat uh, thuis voor de tv en zag ik een oud collega in een reclamefilmpje langskomen over Alzheimer. Ja. Nou, en dan was ik zo van onder de indruk. Ja. Ik denk, nou daar ga ik een nummer over schrijven. Vreselijke ziekte. En, uh, ja, ja die, uh, Toeval bestaat niet, uh, zeg men. Ik heb toevallig een nichtje, die, haar man die... Uh, vertoont de eerste tekenen ja. van Alzheimer. Ja. Ontzettend belastend voor haar. Ja. Bedoel, zij moet een beetje mantel zorgen natuurlijk. Ja. Dus ze heeft nog nauwelijks... Uh, zeg maar, tijd voor zichzelf om, om er even uit te gaan. Ja. Ja. Dus In de buitenwereld is er ook... best een hoop onbegrippen. Het en is dus heel vaak dat de mensen al zeggen... als ze zo'n iemand zien van... Nou, bij, ja. die, bij die is het steekje los. Ja. Ja. Ja. Ja, het, het slaapt er ook in. Ja. Dus je hebt het helemaal niet door in het begin. In het het begin. In het begin het hij was vertegenwoordiger, hij kwam bij ons... en dan bestelde je dingen en die ja. kwamen nooit aan. Ja, dus dan belde je en dan zei zijn vrouw... oh, dat is je waarschijnlijk dan weer vergeten. Dus dan kreeg je het even goed wel. Ja. Ja. Maar het werd steeds erger en erger. En op een gegeven moment kreeg je dan de prognose. En het nummer wat jullie hebben geschreven, hoe heet dat? Steekje los. Steekje los, los. Steekje los. Ja. ja. Ik ga hem draaien, jongens. Ja. Oh, Had je nog iets willen zeggen? Nee. Oké. Okay. Geniet ervan. Nee, geniet ervan. Luister maar. Ja. ja. Hij doet soms een beetje raar, maar vormt geen gevaar. Na jaren komt het verlossende woord. Vergeet dingen maar Is niet gestort In zijn zitten Steek je los Hij heeft Alzheimer en hij is De klos Het leven staat voor Iedereen op zijn koord En Je komt er niet meer Bovenop Steek je een steekje los, er zit een steekje los. Steekje los, een steekje los, er zit een steekje los. Thuis wonen is geen optie meer, dat doet soms een beetje zin. Er zijn momenten dat jij het weet. Maar ook momenten dat jij het vergeet. Iedereen is bezorgd en heeft het beste met je voor. Maar het is te laat, je geeft geen gehoor. Je weet het allemaal zo goed. Dat steek je los is wat je gevoelt. Een steekje los, een steekje los Er zit een steekje los Steekje los, een steekje los take your law het uh, talent uh, zit er in ieder geval bij jullie geen steekje los. Is, uh, nee, nee, nee, gelukkig niet. Nee. Nee, nee, nee, ik, uh, ik ben daarom... wel heel erg blij dat wij de primeur hebben eigenlijk. Mag ik Eigen... ik, ja. Ja. Ja. ik ben erg van uh, de Willem. Luisteraars reageren ja, ja. over het algemeen wel. Er was er eentje bij, dat vond ik heel erg leuk. En die zegt, kom je eens uit Volendam? <laughs> ja. Kom je uit Volendam? Nee, ik ben een uh, echte geboren Haarlemmer. Een Haarlemmer? En waar geboren? Waar? Uh, in de Amsterdamse buurt, zeg maar. Buurt. Ja, kijk, daar heb je ja. het al, hè? daar heb je dat accent. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. ja. ja. Hé hey, jongens, ik zat, oh. ik zat te, even door de playlistje heen te bladeren... want jullie me stiekem op schoot gevolgd op hebben. Maar ik kom daar een nummer tegen... en daar heb ik dan uh, bepaalde gedachten over. Uh, herinneringen, enzovoort, enzovoort. Ik denk dat iedereen dat wel heeft. Uh, ja. Als je iemand verliest, hè, laat ik het zo zeggen. Het nummer Open Einde... Ja. He, ik, kan dat ja. nu, de, ik ken dat nummer uh, als behoorlijk heftig. Uh, heel een, een emotionele lading. Maar het stemmetje in mijn hoofd zegt iets anders over wat jullie ermee bedoelen. Nou, officieel is uh, tekst geschreven door Belinda Meulendijk. Meulendijk. Ja, ja. En de dochter van uh, Pipo. hè? Ja, ja. en ja, ze ja, heeft ja, ja. Uh, dus geschreven voor de hond die overleed. Ja, dus okay. toen, uh, ja, dat was. De, ja. Ja, en, ja, en Rob heeft het toen gezongen. Ja. En, en met heel veel verven, ja, absoluut. Ja. Het is een van de mooiste nummers die hij gemaakt heeft. Ja, ja zeker. Het is echt uh, heel ja. beladen en uh, ja. alles zit erin. Want ik hoorde ja. Willem uh, vertellen toen wij uh, even uh, niet voor de microfoon zaten... Uh, dat uh, het veel gebruikt wordt bij ja, uitvaart. Ja, uitvaart. Ja, ja, ja. ja, ja. ja deze, dit nummer... Uh, ja, dat klinkt misschien een beetje raar allemaal, maar in de, in de, de crema top 10, hè, zoals ze ja. dat noemen dan, had je ja. natuurlijk altijd op één, hè, had je al de voor, ja. enzovoort. Ja. Ja. Totdat het open einde kwam. Ja. Ja. En die stond stevig vast op één en die staat nog steeds op één. Oh ja, want dat er gewoon heel veel gedaan Gordon hadden we en dat kon ik maar even bij zijn en zo. Ja, ook. Maar dat was wel langer vaak hoor, dan even. Ja, oké. Okay. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar goed, dat stukje, dat stukje beladenheid... Uh, dat, dat vind je ook terug in dit nummer. Maar uh, ja, ik ben heel erg benieuwd... Uh, naar jullie versie? Ja, uh, naar jullie ja. versie. En ja. als je er iets over wilt vertellen... dan zou ik zeggen, ga je gaan. Nou, het is... Uh, voor mij was het... zoals het, hij het heeft gezongen... zo wilde ik het. Ja. Dat, dat gevoel gaf hij mij. Ja. Dus Ron is geweldig daarin. Ja, oké. Okay. Nou, ja. Ron die moet Gaan, ja, ik graag ga genieten. Graag genieten. zou ik zeggen. Ja. Ja. Kun, jij, uh, kun jij nog wel zitten met al die veren in je? Kont? Ja. Nou, bijna. Stel dat er niet heel erg bijna weer. Je moet allemaal ja. zij zitten. Nou ja. voor mij blijft het een open einde. Ja. Ja. Verleden is verboden. Dat het verdween, maar ik zie ons allemaal lopen, en we wisten niet waarheen. Nog raak ik je aan, maar de afstand wordt al groot. Wat ik hou zo aan jou Misschien is het niet waar Zou je die deur weer open En natuurlijk sta jij daar Ik ik niet En het einde blijft open Zoals jij het achterliet Ik droom je terug bij mij Ik hou je zo goed vast, heb ik je vaak genoeg gezegd dat. er niet eens zo bij mij past. En ze zeggen dat het went, maar niemand zegt wanneer. Ik leef met de dag, en jij sterft telkens weer. Want ik hou zo van jou. Misschien is het niet te waar. Ik zwaar opeens, ieder weer open. Ooh mm -hmm. Te die te waren Zaui de Parisie weer open, en natuurlijk sta jij daar. Jij het achterliet. Want ik hou zo van jou. Ja, zo. Uh, Ron die vertelde me net dat hij nog steeds ook uh, het authentieke repertoire zingt. Maar uh, uh, tussendoor, doe je dit ook? Ja. Ja. Ja, nou, dat is natuurlijk een ja. promotie ook. Ja. Ja. Nou, en Willem gaf het net al aan. We zijn trots dat we jullie uh, ja. ontvangen hier en dat we de primeur hebben ja. van de. Uh, ja. En uh, ik zou je voorstellen uh, toch die videoclip te gaan maken. En uh, uh, uh, als dat gevolg heeft en zo, ja. kom dan een keer terug en dan uh, vertellen hoe het verder gaat. Ja, ja. ja kunnen we eigenlijk uh, zeggen dat wij een ja. huisband hebben. Ja, ja, ja. ja. ja. ja, ja. ja. ja. Nou, we. we zijn met Doe. nieuwe nummers bezig natuurlijk, ja. Ja. want we zijn afgelopen maandag weer de studio in geweest in Albakmaar ja. om een nieuw nummer op te nemen. Ja. Met drie zangeressen ook ja. op de achtergrond. Ja. En dat is ook. Uh, maar dat is een flink uptempo en dat is een zomers nummer. Dat is lekker, ja. zeker. Nou ja, we kunnen wel afspreken, als jullie nieuws hebben of nieuw nieuws naar buiten willen brengen en, en je zoekt een bepaald soort media en je wil ja, een, nou, groot, graag, graag. Me, een groot mediafabriekje ja, hebben een mooi ons hebben natuurlijk nou, ja, ja, ja. hartstikke leuk ja dus hartstikke nou, hartstikke zeker leuk. doen hartstikke nou, mooi jongens we hebben nog tijd voor één nummer en, ja. uh, ik heb het, de nummers niet staan. Het is eigenlijk, het is gewoon geschreven voor mij. Ja. Onbezorgd. Onbezorgd. Ja. Ja. Hoe mooi het vroeger was. Ja. Oh, oh, ja. Ja. En je bent er veel te... geslagen, Willem. Jij ja. bent toch veel geslagen thuis, of niet? Nee, nee, nee. Je verkeerd, nee. Buur... Mijn vader was slager. Oh, je ja ja Nou, dat kan me niet voorstellen dat Willem geslagen is. Nee, nee. nee. nee. Nou ja, aan de andere kant, met zo'n hoofd word je niet geboren. Hoor. Nee, nee, nee. Maar uh, jongens, onbezoogde jeugd, vertel eens. Ja, dat ja. gaat over uh, mijn jeugd. Ja. Mijn vader was altijd aan het filmen. En, uh, aan het filmen? Ja, altijd uh, met uh, de small filmcamera. Ja, de 8 oh, ja. Dus daar heb je ook een hoop materiaal. Ja, daarvan. heel veel materiaal. Ja. En, maar ook hoe mooi het was vroeger. Ja. Weet je, dat je Sinterklaas had, de kerst en alles... Met echte Zwarte Pieten. Met echte Zwarte ja. Pieten. Ja, ja, dat mag, dat mag niet. En meer. Ja, ik ben nog steeds Sinterklaas. Ja. Hoor, en met doe. een echte Sinterklaas. Ja. En met een echte Sinterklaas. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja dat mag dat ook Ja, dat was oh. ook het mooie. Dat een echte Sinterklaas kwam. Ja. ja. ja. En dat je alles... Aan, aan huis. Alles was mooi. Aan huis. Aan huis, ja. Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. Alles, alles was mooi in die tijd. Ja. Want je... Je, je beleefde alles op een heel andere manier. Ja. Nou, ik ben opgegroeid uh, in is een Haarlemmer. Ik ben ook Haarlemmer van geboorte. Ja. In het oude Dierkaniesterhuis, een de haagse -Ha paatelaan. Ha -ja. ha -ja -pa ja. En ik, ik groeide op in Haarlem zuidwest. En ik heb foto's nog thuis van, uit mijn jeugd dat er in de hele van de Hofstraat, want daar woonde ik, stond geen één auto. Nee, nee. nee. <laughs> en je kon gewoon met je fietsje op de middenweg en, en uh, ja, de kinderen speelden gewoon op straat. Ja. En, ja wat dat betreft is natuurlijk kijk, ja, dat kan nu niet meer. Dat kan nu niet meer. Nee, die tijd had die tijd had natuurlijk ook uh, uh, nadelen. We hebben nou natuurlijk, uh, ja, we hebben het luxe. Ja, ja. we hebben het luxe. Ja. Heel, maar, wij hadden vroeger geen douche bijvoorbeeld. Nee. Dus, dus, dus, dus, je zat nee. in een zinkend zinke, zinke, uh, tijl ja. voor, ja. voor de kolenkool. Ja. Ja. Die stinkende ja. kolendamp ja. nou, Wij zaten in het lafet en het lafet dat water moest bewaard worden, ja. want er moest er was weer in. Ja. Ja. Ja, voor de volgende week. Er werd zo'n ja. ding, zo ding erin gedrukt. En daar heb ik dat gezicht van overgehouden. Ze hebben niet goed gekeken. Erg nieuwsgierig naar, naar, naar het ja. volgende. En het ja. heeft ja. ook voor, voor dit programma dan het ja. laatste nummer Ik heb zo'n stilvermoeden dat we ze wel vaker gaan zien hier. Ik hoop het. Ja, ik het hoop heet het. onbezorgde jeugd. En ja. ik ben heel trots hoe hij het weer zingt. Ja. ja, fantastisch. Spelen in het zand Speer als een dutje Doen in een rieten stoel En dan Weer naar huis Met de hele boel Jeugd betekende Toen nog geluk Het onbezorgde leven Kon niet stuk De toekomst was alleen maar Zonneschijn En alles om je heen Was nog heel je verjaardag Sinterklaas en Kerst waren de grootste feesten buiten, zijn met al je vrienden lekker spelen en weesten. Ja, beste luisteraars, jullie hebben kennis kunnen maken met de Ron. En uh, Ron, waar vinden wij jou nog meer? Behalve dan uh, op een uh, memory stick. Je kan uh, mij vinden op Spotify, op YouTube. Uh, nou, zeg maar op elke zoekmachine die je wil. Daar ben ik te vinden onder de-ron. Nou, zo makkelijk. Ja, meer, ja. Uh, meer hoeven ja. we eigenlijk uh, niet te zeggen dan, nee. denk ik. Toch? Nee, alle zoekmachines, die alles, die zoekmachine. set, ja, alles zoeken, Noem alles. Maar op. Ja, alles. Nou, ja, rest ons. Uh, en dat geldt ook voor Harlem en zijn moeder, denk ik. Wat zou je horen, Charo? Nou, wat vond je ervan, Harm? Ja, ik vond het geweldig. Ik heb genoten. Mama, jij ook? Nou, ik heb hem. Ik zeg altijd: hele leuke jongens ook. <lacht> en uh, ik hoop dat ze nog een keer terugkomen. Uh, Harm, zou je alsjeblieft wel even je broek aan willen doen? Weer? Want, uh, ja? Het is zo'n blote billige gezin. Ja, oh, ja, toch? Ik denk, waar ja. zit ik nou na te kijken? Want ik denk, dan verrekken. Hij heeft maar geen nek. Nee, maar Goed. heel erg bedankt voor jullie komst. En, uh, ja, en, uh, ja. nou ja, uh, ja. We, we, we, we gaan de reacties afwachten. En, en, ja. Er uh, uh, ja. uh, ja. ja. rest ons uh, heel veel succes. met Jullie ja. allebei natuurlijk. Ja. En, uh, en ik zou zo zeggen, blijf ons zoeken op Spotify. Ja. Ja. ja. Ja, wij, mogen hier, wij mogen hier geen gebruik maken van Spotify nee, dan, bij de radio. Nee, ik bij de radio. Nee, dan, nee, nee, dan, nee. Maar dat is geen, geen probleem. Nee. Nee, we nee, dan dan nee. mogen we het sticky houden. Het ja, sticky mag je houden. Ja, Kijk, ja. dan, nou, dan, dan, dan kunnen we wel. af en toe ja. nog eens even ja. een nummertje pluggen. Ja, dat is leuk. Jullie hebben er een uh, muzikale partner bij. Ja, leuk. Jongens, bedankt. Hartstikke Jullie ook. En tot de ochtend. Tot tot snel weer dan. Ja, dankjewel. Oké.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 And a friend of Sasha Distel, yes you do You go to the embassy parties Where you talk in Russian and Greek And the young men who move in your circle They hang on every word you speak, yes they do But where do you go to my lovely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 You're in between 20 and 30, a very desirable age. Your body is firm and inviting, but you live on a glittering stage. Yes, you do. Yes, you do. Your name, it is heard in high places. You know, the Aga Khan, he sent you a racehorse for Christmas.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 I know the parts that surround you cause I can look inside your head Yeah Peter Sastets and uh where do you go to my lovely yeah wat doe je zeggen, Wille. Ik wou But, net zeggen, uh, met... doe je go to my love? Nee, wou ik zeggen, als de, de uitstelling straks afgelopen is, yeah. Nee, do you go to, dan ga ik met je mee, want hangen is een beetje vervelend. Nou, ja... Ja, nee, papa, kom ja, dan weer nou, vervelend, ja, mama. Ja, ja, nou liever niet, want ik moet werken vandaag natuurlijk. Oh, dat is jammer nou. Ja, het is niet anders. Ik, ik uh, wou met je naar het strand, ik wou even een beetje langs het strand lopen. En dan even een stukje dansen, zo'n walsje of zo. Ja, of, uh... wat vond je van de bewonersdag op het circuit trouwens? Daar ben ik geweest met haar. Wat vind ik van wat? De bewonersdag op het circuit. De bewoners op het circuit? Nee, de bewonersdag. Op oh, bewonersdag, oh, dat ben ik niet. Op het circuit. Nee, dat ben ik niet geweest. Nou, dat was. De, kijk, wat ik zo jammer vind, Willem. Ja. Eigenlijk zag je niks. Je mocht op de tribune gaan zitten, maar ja. er stonden geen auto's. Nee. Mensen mochten niet door de pit stop. Door de wat? Door de toch? En dan hoeft gewoon niet als je geen auto hebt. Nee. Even een oproep aan de organisatoren van de Grand Prix. Als er een bewonersdag wordt gehouden, moet je de mensen ook wat laten zien. Dan willen ze wat auto's zien. Ja. En als je te zijn bang bent dat die auto's beschadigd worden, dan hebben we hier een beveiliger in dienst. In, bij de radio. De radio, hè? En die, die komt gewoon op het circuit oppassen dat niks met die auto's gebeurt. Nou, jij zegt van, er waren geen wagens te zien. Maar ik heb gehoord, Albert Heijner toen die tijd, of op die dag, wel een actie. Mij, uh, Ze hebben er allemaal winkelwaardjes ja. neergezet. Ja, ik ben ook naar die bewonersdag geweest, houwen. Ja. Oh, ben jij daar ook geweest? Ja, ik zag je lopen. Klopt, met je foto Ja, ik heb je gezien. Nou, dat klopt. Maar het is inderdaad zo dat dat eigenlijk uh, waar de mensen voorkomen. Ja. Uh, hey, die, die komen niet om een uh, tribune te, te bekijken, nee, en stoeltjes. Nee, nee, nee. Die willen gewoon ook uh, een beetje proeven wat er in die uh, op die baan in die pitstop, en die pitstop die willen een stukje over het circuit lopen. Die ja. want, uh, en die willen met name ook natuurlijk auto's zien. Want de onthulling hier van die auto van Max Verstappen... hier op het Badhuisplein... Wie? Max Verstappen. Max Verstappen ja. Ken je die? Dat is een, een of andere... Een Scartraiser, geloof ik. En die oh, is, is die uitgegroeid die tot autocoureur. Oh, zei dat? Ja, dat is ja. hij. Nee, maar even zonder gekheid. Hij... hij uh, de, de mensen aan wie ik het vroeg, die zeiden allemaal van. Uh, het is leuk, hè, want ja. de, de sfeer was be best wel goed. En dat was de, met name te danken aan een massale horeca-exploitatie. Uh, dus ja. Ja, ze moeten ook geld verdienen. Het kost natuurlijk ook een hoop geld om dat allemaal uh, te investeren enzovoort. Maar een uh, klein beetje een tip van de sluier met auto's en zo, dat zou wel leuk zijn in de toekomst. Nou, ik heb wel gehoord dat uh, de, de, um, er was in ieder geval iemand uit Zandvoort als bezoeker en die had zo'n heel klein hondje bij zich. En een klein hondje. Ja, een hondje. Was dat ja. kuifje met Bobby of zo? Nee, nee, nee. Oh. nee. En uh, die hond die is op een gegeven moment gaan peren En was op een gegeven moment weg. Zagen ze later aan de overkant van de baan... Ja. waar de, de boksen zitten, zeg maar. Ja. Uh, bij de Ferrari-boksen is die hond er binnen gegaan. Ja. Heeft hij uit een emmertje lopen dringen. Het bleek gewoon brandstof te zijn voor een uh, Formule 1-auto, hè? Ja. En de beest vliegt naar buiten met 180 kilometer het circuit op. Later viel die dood neer. Wat denk je? Benzino. op. <lacht> Should I go or should I stay? The band had only one more song to play And then I saw you at the corner of my eye A little girl alone and so shy We get along And then the flame of love died in your eyes My heart was broken too when you said goodbye I had the last once with you tears and Ik had zo, ik had zo ding graag ding even een walsje met je willen maken, Willem. Ja. ja, sorry, ik ben mijn rugnummer vergeten. Neem me niet kwalijk. Kunnen jullie ook dansen? Kunnen, mannen, kunnen jullie dansen? Ja, nou, een klein beetje. Een klein beetje, ja. oké. Okay. Ja. En, en jij, Wim, ben jij goed in... Ik de ben de nooit ding? verder gekomen dan de Doodelzakken Boogie. De Doedelsakke Boogie. Oh, dat is ook heel leuk. Doodles, ja, je weet, ja, dat weet ik wel dat het heel leuk was. Maar uh, ik stond geregeld met mijn fluit. En dat, dat was gewoon dat was oh, helemaal ja. niet leuk. Ja. Ja. Nou, en die houten stokken. En die houdt dus de hou alsjeblieft op. Oh god, er komt weer een déjà vu. Nou ja, goed. Ik vind het wel uh, super gezellig morgen. En dat, dat blijkt ook wel. De, de, de tijd vliegt, vliegt nu weer tien voor We hebben nog maar een paar liedjes te gaan, denk ik. Ja. Dus, we kunnen nog maar een paar liedjes gaan. We kunnen van. maar een paar... Uh, maar we ja, zouden, je, je, zouden... Weet, je weet het. Na vandaag... Uh, ja, Komt er toch wel weer een nieuwe dag, toch? Denk dat? Ik? Is not, hoop ik, maar wel hè? en uh, ja, ik ook niet dat de luisteraars op ons kwalijk hebben genomen. Dat we ondanks een toch een beetje rouwsfeer die heerste uh, overal op de wereld, nee, dat, vanwege de ja. uh, overlijden van uh, Elisabeth van Engeland. Ja, ja. Uh, nou, ik, ik constateerde gisteren uh, op de nationale media op televisie ook niet dat er nou uh, programma's niet doorgingen. Daarom, nou, het komt allemaal wel. Het, het komt allemaal wel, ja. En, uh, maar ja, goed, uh, het is uh, ja. Het is Meneer, uh, wat maar maar ik zeg, uh, morgen. De buffoons. Ja. En het is hier nog steeds gezellig. Het lijkt wel een live-uitzending, jongens. Wat is dit nou toch? Ja. Nou, uh, ja, ja. Luisteraars, uh, de tijd is omgevlogen. Bijna twaalf uur, Willem. Het is niet te geloven. Maar, maar uh, ja, het wordt heel gezellig ja. vanmorgen. Jij ja. vond het gezellig? Ja, ik vond ja. het heel gezellig. Ik vond het ook heel leuk. dankjewel. Ja, nee, natuurlijk. Ja, en wij, ook. En wij ook. En jullie ja. ook. Ja, ja. ja, ja zeker. Je ziet het er nog steeds. Ja, maar ja. ja, dus twee, twee leuke jongens in de uitzending. Ja. Ik was helemaal, uh, helemaal gecharmeerd. Ja. Ja, dat, ja, dat is wel, dat is wel zo. Nou ja, goed. Ja. Ja, en jij wil niet met mijn me het strand, vind ik wel schande hoor. Dat vind ik niet leuk, dat je niet lang... Ja, best even met mijn me het strand kunnen lopen. Had ik ook gedaan, de vorige keer heb ik dat ook gedaan, weet je nog? Dat je teruggegooid, weet ik niet meer. Oost de wind, zeker. Kwaal. Was het maar zo. Kwallen. Ja. Jongens, nog een nummertje. Het laatste uh, nummer... Uh, Willem, ik vind staat, dat groene en, uh, tasje... ...vind ik niet bij je kleding passen. Wat zeg je nou? Dat kleine groene tasje... De kleine de, groene. Ja, dat de, de little green back... Ja. Dat vind ik niet bij jouw kleding passen. Ja, ik, luisteren, ik heb bij staatsbosbeheer gewerkt... ...en dan kregen we zo'n tasje... Nou goed, ja. in ieder geval luisteraars. Ik neem vast afscheid, mama ook. Ja. ja. Allemaal tot ziens. Dag, dag, dag, dag, jongens. Doei, doei, doei. Nou, tot over 14 dagen, Want dan ja. zijn we er weer. Uh, op een aanmerking en een, uh, positieve kritiek mag altijd. Dat is ook zo, Willem. Hey, tot de volgende keer. Hoi. Hoi.